8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Amateurwielrenners nemen onverantwoord grote risico's. Nu Jan van der Putten met het NOS Journaal.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 Veel Amerikanen reageerden boos op de vrijspraak... en zeggen dat er racisme in het spel is. In een aantal steden zijn mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen het oordeel van de jury. Dit is niet wat Amerika to zijn. We hebben de eerste black-american-african-american-president president, in de office... en we worden nog steeds gegeven als tweede-klasse-houders. En we gaan het niet meer more. We willen justice! We zijn de mensen.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 Bij de aanbesteding van de controle besloot de overheid de zaak te splitsen en te gunnen aan twee bedrijven. En doordat het systeem in de richting van Amsterdam steeds werd afgekeurd, moest de invoering op dat deel van de snelweg worden uitgesteld. Wat er mis was wil het OM niet zeggen. De overheid heeft door het uitstel tientallen miljoenen aan inkomsten uit boetes misgelopen.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 Een grote brand heeft in Saasveld bij Almelo een partycentrum verwoest. Aan het begin van de nacht brak de brand uit in het complex dat bestaat uit een restaurant, cafés en zalen. Er was niemand binnen. Toen de brandweer zag dat het vuur zich snel uitbreidde, werden korpsen uit de hele regio opgeroepen om te helpen blussen. Een naastgelegen woning kon worden gespaard. De oorzaak van de brand in Saasveld is nog onduidelijk.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 De leider van de Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram heeft opgeroepen tot meer aanslagen op scholen. Er is een video naar buiten gekomen waarin hij zijn steun uitspreekt voor recente aanslagen in het noordoosten van Nigeria. We blijven scholen in brand steken als het geen islamitische scholen zijn, zei de Boko Haram-leider. Op de video zegt hij dat kinderen worden gespaard. Maar volgens de VN-cijfers zijn er de afgelopen weken tenminste 48 leerlingen... en 7 docenten omgekomen bij aanslagen in het noordoosten van Nigeria. De botlektunnel bij Rotterdam is twee uur afgesloten geweest... door een ongeluk met een pick-up met aanhanger. De aanhanger, waarin twee ponies en twee honden zaten, schaarde... en de pick-up kwam op zijn kant terecht. Volgens RTV Rijnmond ging het om een wagen van Circus Rens... De bestuurster was waarschijnlijk met hoge snelheid de tunnel in gereden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11 uur. De vrouw is licht gewond geraakt. De dieren in de aanhanger bleven ongedeerd. Dan nog het weer in het binnenland op de meeste plaatsen zonnig en zomerswarm, met maxima rond 25 graden. Aan zee kan het op een enkele plek nevelig of bewolkt zijn. Daar is het dan 18 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers warm. Wij dan zwaan met de verkeersinformatie. Op de A7-hoorn richting Zaandam staat nu file voor knopend Zaandam 4 kilometer. En dat komt door problemen op de A8 naar Amsterdam. Bij Oost-Zaan staat 4 kilometer. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil en die blokkeert twee rijstroken. En werkzaamheden veroorzaken file op de A16 vanuit Breda... tussen knopend Prinsviel en knopend Zonzeel 4 kilometer. Straks hebben we nog een mooie reportage over het Noordzee Jazz Festival... met afgelopen weekend gehouden. Henrik Willem Hofs maakte die...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 Inderdaad, Vodafone.nl next. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Vijf Jamaikaanen en een Amerikaan, Tyson Gay... worden ervan verdacht doping te hebben gebruikt. Bijna een jaar geleden maakte Gay in Zurich een valse start. Hey. Oh. That could have been Tyson Gay. Yes, looking very carefully. It looked like Tyson Beak, but there's a couple of athletes who actually reacted before the gun. Een valse start is één ding, maar vals spelen. gaan we zo over praten met oud-sprinter Patrick van Balkom. Afgelopen weekend waren er twee dodelijke ongevallen met wielrenners. Een jonge renner werd aangereden door een auto en een vrouw overleed na een botsing met een groepje renners is Hop van Willevereniging Eemland ziet dat het steeds drukker wordt op de fietspaden... en dat er steeds meer risico's worden genomen door renners. Want een tijd over een bepaald traject wil iedereen zo scherp mogelijk maken. Mensen willen vaak uh, ja, dat gemiddelde zo hoog houden... en ja, proberen dan bij iedere kruising of uh, ja, vaak stoplichten... Toch, uh, toch door te rijden. Een verslaggever. En hij zit zelf ook regelmatig op de racefiets. Matthijs Holtrop zag in de omgeving van Nijmegen dat ook daar risico's werden genomen. Ik heb uh, twee keer rondjes even Heuvelweg. Oude Kleefse baan. Ja. U heeft geen helm op? Ik heb geen helm op, nee. Ik kon hem niet vinden. Niet gevaarlijk zo? Ja. Jawel, jawel. Maar ik blijf netjes op de weg. Dus ik ga niet uh, uh, het bos in. Maar normaal heb ik altijd een helmje op. Veel, veel fietsers uh, zoals u die gaan dan weer de weg op en die maken een ongelukje. Oh, hier naar links? Ja, hier naar links. Achter ons zit er ook eentje. Ja. Oké. Okay. Nee, ik hoorde, ik hoorde verhalen. En als ik uh, mensen een advies moet geven, dan zeg ik altijd, uh, doe een helmpje op. Ja, wat, dus... wat voor verhalen hoort u dan? Uh, nou, met name mensen die in het bos uh, vallen. Of mensen die, uh, die door uh, de anderen toedoen. Door automobilisten uh, toevallig net eventjes uh, tegen de grond aankomen. En dan uh, wat belangrijke dingen uh, bezieren. Nou, nu hebben we beide handjes aan het stuur, want we gaan hard naar beneden. Zeven dus de weg weer. Zeven de weg. U heeft een hele snelle fiets en ook geen helm op. Ik heb nu geen helm op, nee. Normaal wel? In de regel wel. Heeft ja. u wel eens uh, iets meegemaakt van een ongelukje of zo? Ja, en ik koers wel een paar valpartijen. Je ontkomt er niet aan, maar ik koers 40 jaar. En ik heb uh, eigenlijk maar acht uh, trauma's gehad. Waarvan ik er maar twee heb hoeven behandelen. Dus ja, dan mag ik nog niet klagen. En dan buiten de koersen om? Wie renners die door roodrijden en dergelijke. Ik, ik ga altijd paden waar geen stoplichten zijn. Ik ben nu los aan het rijden. Ik heb vanmorgen in de koers gereden. En ik rij nu even de benen los. En ik rij altijd uh, waar ik zo weinig mogelijk uh, hinder van het verkeer heb. Ja. Ja. Nou, gaat weer hard naar beneden. De dus zeven heuvelen weg. Even opschakelen. En daar hingen ze. In, uh, Asset Astrid Madsen is bestuurslid van de wielersportvereniging NTFU. Dat is de Nederlandse Tourfiets-Unie. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u een beetje dat uh, beeld wat geschetst wordt in die reportage? Uh, ik heb het wel eens, wel eens gezien. Maar ik denk, uh, ik denk niet dat het in, het uh, meest in het oog springende beeld is. Omdat ik merk dat mensen die sportief op de fiets zitten en daar plezier aan beleven... zich ook heel goed bewust zijn van hun omgeving... en de risico's die zij en hun omgeving lopen. Ja, het wordt wel steeds drukker op het fietspad... en er zijn ook steeds meer incidenten. Het, het, wordt, het wordt drukker. Steeds meer mensen uh, zien inderdaad de fiets als een prima ontspanningsmogelijkheid. Ja. Dat merken wij ook aan ons uh, groeiend ledenaantal. Ja, met dus dat andere als uh, gevolg. Meer uh, incidenten, mensen die door rood rijden. Mensen die nog net eventjes op een stukje weg uh, de snelste tijd wat willen aanscherpen. Dus zodat het gemiddelde snelheid omhoog gaat. Dat soort zaken. Ja, en dat wordt als uh, heel irritant ervaren door, uh, door mensen die wel op, uh, op de goede manier... Uh, ...plezier beleven aan de, aan de fietssport. Ja. Daarom heeft de NTV ook allerlei acties uh, opgezet... ...om die bewustwording en die gedragsveranderingen bij mensen teweeg te brengen. En dat is dan vooral de gedragsverandering bij de racefietsers? Ja, ja. En wat moeten die doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden... ...is er al een actie geweest waarin uh, gezegd werd... ...gebruik je kophelm op ja. om dat, dat helmgebruik uh, te stimuleren... We hebben vorige week, uh, hebben we ons aangesloten bij de actie van de stichting Ik Fiets Vriendelijk. Ik Fiets Vriendelijk. Ja, en dat betekent dat mensen die op de fiets zitten respect hebben voor de verkeersregels, voor hun medeweggebruikers en voor het milieu. Ja, maar en mensen maken dat zichtbaar, zeg ja. een groen ventieldopje. Een groen ventieldopje? Ja. Maar dat zie je toch bijna niet? Nou, op het moment dat je erop gefocust bent, dan zie je dat. Oké. Okay. En, en de renners die er eentje hebben, die kijken natuurlijk ook even naar de collega's... tot nou. dat zij er een hebben. Ja. En dat zijn er in een hele korte tijd nu al 6.000. Ja, nou ja, weet je wat, er zit natuurlijk ook een hoop irritatie bij. Dan ben je lekker aan het fietsen op een fietspad en dan hoor je opeens... Uh, wegwezen, aan de kant, uh, tssst, fluiten ook naar je. Zo van dat je eventjes aan de kant moet. Ze hebben niet eens een bel. Nee, maar dat, dat is... Wat wij, wat wij ook bedoelen met respect voor je medeweggebruikers... daar hou je rekening mee en dan pas je je snelheid aan. Ja. En wat nog ook op de weg uh, voorkomt, is weer een hele andere categorie... Uh, maar dat is ook wel eventjes wennen. Er zijn steeds meer van die uh, elektrische fietsen. Ja, dat, dat zien we inderdaad. Ze toenemen die elektrische fietsen. Uh, we hebben heel veel aanbod aan, aan leden uh, van de NTvU om die veiligheid te vergroten... En mogelijk moeten we ook voor die uh, elektrische fietsen daar een gericht uh, beleid op gaan maken. Want uh, uh... wat moeten die elektrische fietsen? Moeten die zich aanpassen? Ik, ik bedoel, uh, sommige mensen zeggen van ja, je verwacht niet dat mensen die daarop zitten opeens zo snel kunnen, uh, kunnen fietsen. Moeten die fietsers uh, zich aanpassen? Of moeten de andere weggebruikers misschien daar meer rekening mee houden? Nee, die fietsers die moeten zich natuurlijk ook houden aan de gedragscodes die er zijn. En rekening houden met andere weggebruikers. Ja. En uh, dat gebeurt eigenlijk nog onvoldoende. Dat is het, de kern van het nou, probleem. of dat het op dit moment onvoldoende gebeurt. Het is natuurlijk een nieuw fenomeen op de, op de fietspaden, die elektrische fietsen. En, en... inderdaad, het neemt, het neemt toe. Ja, een heer en een dame in het verkeer, ook als je op de fiets zit. Precies. Mevrouw Astrid-Matsen, ik dank u wel. Graag gedaan, thuis? Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. En dit nieuws komt uit het buitenland, uit Frankrijk, eigenlijk ook Mali. Want Franse militairen hebben in Mali het lichaam geborgen van een Fransman. Na alle waarschijnlijkheid gaat het om Philippe Verdon, die al sinds november 2011 wordt gegijzeld. Ron Linker, onze correspondent. Wat weet jij daarover? Nou ja, men heeft dat lichaam gevonden, Bert, en is nu uh, DNA-onderzoek aan het doen... om vast te stellen of het daadwerkelijk om uh, deze Philippe Verdon uh, gaat... Hè, die uh, anderhalf jaar geleden gegijzeld werd. In maart van dit jaar hebben uh, Al-Qaeda uh, nog gezegd... dat ze uh, Philippe Verdon geëxecuteerd zouden hebben. Maar het lichaam was toen niet gevonden, dus de Franse overheid twijfelde daar openlijk aan. Daar was ook meer reden toe omdat uh, Philippe Verdon ernstig ziek was... Uh, hij had een maagsfeer onder meer. Dus als ernstige zonder medicaties in die barre omstandigheden van de woestijn van Mali. kun je je voorstellen dat uh, zo iemand ook aan deze ziektes kan bezwijken, zegt de regering. En dus uh, uh, vermoedt uh, Parijs dat wellicht Al-Qaeda gebruik heeft gemaakt van de situatie. Geprobeerd het propaganda te maken door te zeggen dat hij geëxecuteerd was. maar dat hij in werkelijkheid overleden is aan die ziektes. Nou, al die zaken zullen de komende dagen uiteraard onderzocht moeten worden... nu ze het lichaam hebben, uh, is de volgorde eerst vaststellen... met zekerheid dat het om Philippe Verdon gaat... en dan ten tweede natuurlijk de doodsoorzaak proberen vast te stellen. Begrijp ik. Zitten er trouwens nog veel Franse gijzelaars vast in, uh, in Mali? Uh, dat uh, aantal is zes op dit moment. Uh, uh, er zijn vier medewerkers van het Franse nucleaire bedrijf Areva... die uh, ook al lang vast worden gehouden, die daar onderzoek deden. En het opvallende aan deze Philippe Verdol was... dat hij samen met een vriend en collega... Uh, een, een, een activiteit aan het opzetten was in Mali een cementfabriek. Die vriend Serge Lazarevic, uh, die is ook gegijzeld door Al-Qaeda. Van beide mannen is geen spoor gevonden. Uh, en uh, ja, de Franse overheid maakt zich wel zorgen over het lot natuurlijk van die vriend van, uh, van Philippe Serdon. Want als Philippe Cerdon daadwerkelijk geëxecuteerd is, ja, wat is er dan gebeurd met die Serge, Serge Lazarevic? Ik heb gesproken alweer een tijdje terug met zijn dochter, de dochter van Sergej Lazarevich. Die maakte zich ernstig zorgen, uiteraard. En uh, riep toen de overheid op om alsjeblieft in gesprek te komen met uh, Al-Qaeda... om te kijken of er via onderhandeling dan misschien over een vrijlating gesproken kon worden. Los geld wellicht. Dat is er allemaal niet van gekomen. Nou, inmiddels zijn we een paar maanden verder. En uh, lijkt het erop dat het lichaam van de vriend van haar vader geborgen is. Maar die gesprekken die zijn allemaal niet uh, tot stand gekomen? Nou ja, de Franse, de lijn van de Franse overheid is uh, heel strikt met, uh, de, daar is de redenering, we gaan niet overleggen, we gaan niet onderhandelen met terroristen, dus er wordt geen losgeld. Betaald. Aan de andere kant uh, zie je af en toe berichten in het diplomatieke circuit... bijvoorbeeld van uh, oud-ambassadeurs van andere landen in de regio... Die, die zeggen dat de Fransen wel degelijk in het verleden betaald hebben. En Je kunt je voorstellen dat uh, dat soort berichten... gaat natuurlijk als een lopend vuurtje rond bij gijzelnemers. En als een land eenmaal een reputatie heeft dat men losgeld betaalt... dan zijn uh, Franse staatsburgers natuurlijk uh, doelwit geworden voor dit soort acties. Dus de Franse regering houdt vast aan de lijn... Wij onderhandelen niet met terroristen en ja, we hebben geen uh, bewijs om uh, aan te tonen dat het tegendeel het geval is. Leeft die zaak eigenlijk uh, erg in uh, Frankrijk? Zijn de media daar erg mee bezig? Nou, Wat je ziet is dat uh, in Frankrijk uh, uh, iedere dinsdag in het Franse acht uur journaal uh, alle gijzelaars in het buitenland de revue passeren. Aan het eind van het bulletin komen foto's langs. ...en uh, wordt heel even hun naam uh, genoemd... ...en dan sluit de presentator van het 8 uur journaal af met... ...op dat we hen niet vergeten. Dat is wel degelijk uh, aan de hand. Dus regelmatig zien mensen die foto's... Deze zijn er is ook wel bewustzijn over... ...dat er uh, Fransen in Mali, in Afrika uh, vastgehouden worden. Aan de andere kant, ja, uh, die onderhandelingen, gesprekken... ...wie weet, contacten via het Rode Kruis... Dat gebeurt natuurlijk achter de schermen. Dus bij familieleden van de gegijzelden. Het is een grote frustratie. Men heeft geen inzicht in waar de geliefden zich bevinden. Men heeft geen inzicht in wat de overheid doet om hen te bevrijden. Of er überhaupt een idee is waar de gegijzelden zich bevinden. Dus er is frustratie. Maar om nou te zeggen, ze zijn in de vergetelheid geraakt. In Frankrijk, dat niet. Dankjewel, Ron. Ron Linker was dat. Bij de ANWB in Den Haag-Wijnandswaan met een paar files. Ja, het staat in totaal een kleine 20 kilometer. staan twee probleemfiles tussen. Op de A7 hoorn richting Zaandam. Voor knopen Zaandam, 4 kilometer. En dat komt door de file op de A8 richting Amsterdam. Daar staat voor Oost-Zaan, 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht. gebruiksaanwijzing aan weer de kast in hoor van die Zweedse meubelgigant. Dit was Edward Sharp Home. Het was het festival van de grote namen Santana, John Legend, Stink maar ook een verrassingsoptreden van Prince. Organisatie van Sea Jazz kijkt terug op een vlekkeloze 38ste editie alweer in Ahoy Rotterdam. Uitverkocht en wel. En ik wil hem blik terug. Everybody's back, everybody's back!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 was dat in de reportage van Hendrik Willem-Hofs. Een maand voor het begin van het WK verliest de atletiekwereld... een paar wereldtoppers. Vijftien Amerikaanse atleten zijn namelijk betrapt op het gebruik van doping. Waaronder oud-wereldrecordhouder Sava Powell. Daarnaast testte ook de Amerikaan Tyson Gay positief bij een dopingcontrole. Oud-atleet Patrick van Balkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u om wat voor middel het gaat eigenlijk? Uh, ik geloof dat bij... Als er voor Paul bekend is, ja. uh, wat het is, nou, uh, weet ik niet, kan ik het uh, niet precies benoemen. Maar uh, voor de rest, is, bij de anderen, is het nog niet uh, bekend, dacht ik. En, maar weet u wel wat, wat, wat die stof doet uh, waar hij dan op uh, betrapt is? Uh, nou ja, het was een of van. Spierensterk en het andere uh, uh, ander wel middel, volgens mij. Dus, uh... Ja, uh, en dat misschien wel allemaal in de hoop om Usain Bolt uh, uh, uh, bij te houden. Uh, ja, <lacht> ik denk het. Ja, dat is nogal schadelijk lijkt mij voor de atletiekwereld. Ja, sowieso. Uh, nou ja, dit, dit soort gevallen is natuurlijk altijd uh, schadelijk. Uh, maar ja, nu zijn het in een keer een heleboel, ja. eigenlijk. En uh, ja, ook gewoon de echte toppers. Dus uh, ja, het uh, is niet zo fijn. Nee, het zijn niet de jongens uh, die, uh, laat maar zeggen, nauwelijks de halve finales haalden. Maar het zijn de jongens die altijd vooraan uh, uh, stonden. Hij zegt al, van, dat is echt schadelijk voor uh, de atletiek. Maar het is ook een hele tijd niet voorgekomen, lijkt het wel. Uh, ja, je hebt wel steeds wel wat gevalletjes, zeg maar, tussendoor. Uh, dat zijn dat uh, edelingen. En uh, uh, ja, nu is het uh, ja, een, een groep, zullen we maar zeggen. En uh, ja, dat, dan valt het wel in één keer op. Ja, tien jaar geleden had je ook zo'n groep, hè? Uh, Marion Jones, Tim Montgomery uh, uh, werden gepakt. Um, zouden ze ook als groep hebben gewerkt? Of is het gewoon omdat de onderzoekers uh, dat misschien uh, op, op deze manier hebben aangepakt? Ja, dat weet ik niet. Mijn gedachten ging op in één keer terug, inderdaad, naar die tien jaar geleden. En... Uh... Ja, waar je een beetje naar moet kijken, zijn denk ik uh, trainen bij elkaar. Of uh, eh, wat is de overeenkomst tussen die, uh, die atleten? En misschien uh, valt daar een overeenkomst te vinden en dan, uh, ja, dan zou het kunnen zijn dat het uh, daardoor komt, zullen uh, we zeggen, dat ze allemaal in één keer uh, gepakt zijn. Ja, wat voor soort straffen kunnen ze trouwens uh, verwachten? Mag je überhaupt daarna nog aan atletiek doen? Uh, ja, dat, dat neem ik aan van wel. Ik denk, ja, ik denk twee jaar. Uh, maar ja, we weten nog niet wat het was. En uh, ze hebben natuurlijk altijd nog een, uh, een beestal die uh, gecontroleerd moet worden. Uh, ja. Een van die jongens ja. had al gezegd, uh, volgens mijn gay, hij heeft al gezegd: van je uh, hoef je niet te controleren, want uh, ja. het was mis. Ja, dat vind ik op zich wel uh, wat netjes van. Ik, wist, ja, ik kan het ook heel erg om draaien, wat heel veel doen. En hij zegt gewoon: van ja, uh, ik uh, hoef geen verhaal op te hangen over sabotage of weet ik wat. Uh, ik heb uh, gewoon wat verkeerd gedaan. Uh, ja. Uh, nou ja, dan is het duidelijk. <laughs> maar wat het precies is, dat weet ik nog steeds niet. Dus dat, daar ligt het ook nog aan, natuurlijk, hoe lang de straf zal worden. Precies, want daar, daar hangt ik dat ook nog weer een beetje vanaf. En Usain Bolt heeft nu helemaal geen concurrentie meer. Ja, het wordt wel steeds minder, dat natuurlijk ook al niet meer dit jaar. Uh, ja, dan moet het natuurlijk op piano worden. Nee, maar ja, het gat tussen de rest is gewoon heel groot. Ik bedoel, Tyson Gates had heel erg dichtbij op dit moment. En uh, ja, die had hem wel op vuur aan de schenen kunnen leggen. En nu wordt het gewoon lastig. Ja. Maar ja, jammer. Ja. Uh, zegt het ook nog iets dat een groot aantal van de betrapte atleten uit Jamaica afkomstig zijn? Uh, nou ja, zegt niet zozeer iets. Tenminste, ja, het was opvallend dat de Jamaicaanse atleten natuurlijk heel hard diep de afgelopen jaren. Eigenlijk, ja, ineens is het misschien heel erg uh, zwart-wit, maar in ieder geval uh, ja, best wel snel uh, naar de top gegaan. Uh, dat zegt op zich wel wat. En uh, ja, misschien uh, dat er toch iets meer achter zat bij, uh, bij deze. Nou ja, bij deze is het misschien wel duidelijk. Dus uh, ja. Dan lopen tegen een lamp. Ja, precies. Nou ja, en Usain Bolt um, nog steeds helemaal clean, want niet betrapt. En als je hem gebruikt, dan word je gewoon wel betrapt. Zo dicht uh, is het systeem. Ja. Ja, nou ja, zo moeten we het gewoon uh, zien, toch? Ja, nee, precies. Uh, dus laat me zeggen, je bent pas schuldig als, uh, ja. als het echt bewezen is, toch? Zo gaat dat. Inderdaad. Meneer Van Balkom, ik dank u wel voor het gesprek. Oké, okay, Goedemorgen.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 President Obama heeft de Amerikaanse bevolking opgeroepen kalm te blijven na de vrijspraak van burgerwacht George Timmerman. Die schoot vorig jaar een ongewapende zwarte jongen dood. Volgens veel mensen was dat uit racisme en ze zijn woedend de straat opgegaan. Vandaag begint de trajectcontrole op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Het systeem had een jaar geleden al in werking moeten treden, maar door technische problemen moest dat worden uitgesteld. Op de rijbaan de andere kant op, van Amsterdam naar Utrecht, werkt die controle al sinds vorig jaar zomer. Bij een bokswedstrijd in Papua in Indonesië zijn 18 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de wedstrijd werd niet de lokale favoriet als winnaar uitgeroepen, maar zijn tegenstander. Toen braken de rellen uit en in de paniek raakten veel mensen bekneld. En een grote brand heeft in Saasveld bij Almelo een partycentrum verwoest. Gisternacht of afgelopen nacht brak de brand uit in het complex. Dat bestaat uit een restaurant, cafés en zalen. En er was niemand binnen en de oorzaak van die brand in Saasveld is nog onduidelijk. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl In Zeeland en dan vooral in Zeeuws-Vlaanderen komt op dit moment nog nevel en mist voor. De mist trekt snel op en ook de nevel gaat de komende uren verdwijnen. In de rest van het land zien we wolkenvelden, maar ook wel af en toe de zon... en in de loop van de ochtend trekken de wolken weg of ze lossen op. Dat betekent dat in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen de zon gaat schijnen... en vanmiddag hebben we dan in het hele land vrij zonnig weer. Temperaturen lopen vanmiddag uit een van zo'n 20 graden aan zee... tot 25 à 26 graden in het binnenland. De zonkracht is 6 à 7, betekent dat de onbeschermde huid binnen 30 minuten kan verbranden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomers in Nederland, maar het wordt wel minder zonnig... Uit het zuidwesten komen er sluierwolken en wolkenvelden aan. Leveren geen regen op, maar maken het dus wel minder zonnig, maar niet minder warm. Temperaturen liggen de komende dagen tussen 20 graden aan zee en 27 graden in het binnenland. Wij Zwaan, bij de ANWB ongeveer vijf files? Ja, dat klopt, ja, precies. De ten noorden van Amsterdam, daar is nog de meeste vertraging En dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A8, nabij Oosaan. Die houdt twee rijstroken dicht. En dat veroorzaakt ook files op de A7 vanuit Horen. Voor Saan Dam 5 kilometer. Verder valt nog op de file op de A16 vanuit Breda. Voor knopen Zonzeel, 4 kilometer. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Premier Rutte brengt deze week een werkbezoek aan de Antilliaanse eilanden. Dit weekend kwam hij aan op Aruba. Dick Draaier is onze correspondent op de Antillen. En Rutte, dat was de vraag aan Dick, is hij daar wel eens eerder geweest? Nee hoor, dit is de allereerste keer dat Rutte de Caribische Koninkrijksdelen bezoekt. En die reis die staat daarom in het teken van een kennismaking met, met die verschillende eilanden. Uh, ja, er zal veel aandacht zijn voor de handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. En Rutte neemt dan in zijn kulshoog ook een hele horde aan ondernemers mee. En die gaan verkennen of het goed zaken doen is op de eilanden. overigens. Uh, om op je vraag terug te komen. Ze vinden hier dat Rutte wel wat eerder had mogen komen hoor. Waarschijnlijk was dat in een kabinet met de PVV wat moeilijker dan in dit tweede kabinet Rutte zonder Geert Wilders. Hè? Want je weet dat hij het niet zo had op de Antillen. Ja precies, maar nu dus wel. Nu komt hij. Uh, met een hele zakendelegatie, maar we drijven toch al een handel. Ja, nee, in principe wel, maar het is nog niet zoveel. En uh, uh, ja, alleen de, wat betreft de invoer is er, uh, is er ietsje sprake van handel. Maar toch ver achter handelspartner nummer 1 Venezuela en uh, de Verenigde Staten. Heel ver achter zelfs. En dat willen ze hier eigenlijk een beetje omhoog halen. En ook Nederland heeft daar wel interesse in. Uh, de autonome eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten... die zijn weliswaar verbonden aan de Europese Unie voor de handel. Uh, maar uh, ja, to, toch is het meeste hier uh, in de regio. En uh, nou ja... Europa staat aan de poorten te kloppen nu. Ja, wat voor soort handel moet ik aan denken? Wat voor soort bedrijven zijn er mee... Uh, Nederland ja, die wil vooral Aruba en Curaçao gebruiken als hub, een soort springplank naar de regio en dan vooral naar uh, Latijns-Amerika en Zuid-Amerika. En uh, ja, Op zich valt daar natuurlijk wel wat voor te zeggen. Het bedrijfsleven hier die ruikt dan ook de business opportunities met dat Nederlandse geld. Het voordeel is uh, hier dat we uh, erg gericht zijn op Zuid-Amerika, Spaans spreken en een cultuur van ondernemen hebben net als Nederland. En ja, Hier denkt men dat uh, het Nederlands bedrijfsleven daar voordeel van kan hebben en ook het Nederlands bedrijfsleven, het NKB heeft gezegd... Dat een, een hub uh, uh, uh, of een springplank van deze eilanden een voordeel kan leveren. En zijn er dan nog speciale takken van sport waar ik aan moet denken? Het de midden- en kleinbedrijf heeft gezegd vooral op uh, de logistieke transportsector... ...zou er uh, uh, een voordeel kunnen zijn. Maar ook de financiële sector die is erg groot hier. De financiële offshore sector is erg groot hier op de eilanden. En daar denkt het bedrijfsleven ook zaken mee te kunnen doen. Nou, dan komt de premier dus aan de ene kant kennis maken... ...aan de andere kant uh, zaken doen. Maar dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de politiek. Gaat hij helemaal niet iets politieks doen? Uh, dat staat niet in de, officieel in de agenda, maar uh, ja, je kunt uh, de klok erop gelijk zetten. Uh, ik neem bijvoorbeeld even Bonaire, waar, hij woensdag, uh, waar Rutte woensdag aankomt. Daar is al een week lang een bestuurscrisis gaande. Een uh, fraudezaak met een vooraanstaand politicus uh, uh, heeft daar uh, de, uh, ja, de eilandsraad een beetje overhoop gegooid. En er zou woensdag zomaar gedemonstreerd kunnen worden door de bevolking... waarbij aan Rutte gevraagd zal worden om in te grijpen. Dat is in ieder geval al via de media duidelijk gemaakt. Dus dat is eigenlijk het meest heikele punt... wat ik... Zo gauw zie. Als je kijkt naar Curaçao, waar Rutte vanochtend aankomt, ja daar zal de aandacht vooral gericht zijn op de nieuwe premier, Ivar Asjes, en of die wel net zo coöperatief is als zijn voorganger, Daniel Hodge. En later de week, het eind van de week, dan is Rutte in Sint-Maarten. En ja, dat... Eiland heeft problemen met de veiligheidsdienst op dit moment en het heeft problemen met omkoopschandalen en politici. Dus ja, daar heeft u het ook nog wel een gesprekje te voeren. Ja, en dan zal misschien ook nog wel wat zeggen op Curaçao over, laten we zeggen, de gebeurtenissen na de moord op de politicus Wiels. Ja, we, we zijn allemaal in afwachting van een afloop van deze zaak nadat het voortvarend was aangepakt. Maar we horen al een tijd niks en misschien dat dit bezoek dan aanleiding geeft uh, dat we, wij ook hier op Curaçao weer wat horen. En dat was onze correspondent al daar. Dik draaien. Het is een rustdag vandaag. Een welverdiende vrije dag. De rit naar de Mol van toe zal de meeste nog wel in de benen zitten. Gio Lippens aan de lijn. Gio, uh, ja, en dan uh, zit je op je hotelkamertje en dan kijk je eens naar het routeschema... en dan denk je, oh nee, hebben we alles gehad? Krijgen we dat nog? Nog meer bergen? ja, ja. ja. Ja, de komende week kunnen uh, ze de borst inderdaad nat maken. Want uh, morgen ben je dat naar uh, kap. boel, bedoel, Dus is echt een hele aan. Dan krijgen we natuurlijk op woensdag de tijdverget. Dan krijgen we op donderdag twee keer al het quest. Op, op vrijdag gaan we naar Lecoultre. Zeg, uh, Gio, ik ga je even onderbreken. Ik weet niet of je al bij het raam staat, maar uh, anders naar, uh, naar buiten en bovenop de berg uh, ga, gaan staan. Want het klinkt inderdaad alsof je in een, ber in een bergetappe uh, uh, zit. Sta je bij het raam? Ja, ik sta bij het raam, hoor. Echt waar. En uh, beter kan het niet worden dan dit. <lacht> Want uh, we zitten in de conclusie en uh, ja, hier uh, in een heel klein dorpje in de buurt van de Mol om toe. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de communicatiemiddelen toch wat minder hier zijn dan in andere delen van het land. Ja. Wat, wat denk je? Want we uh, hebben ze gisteren die hele zware etappen gehad. Vandaag dan uh, die rustdag. Uh, Daar moet je vooral toch denk ik in beweging blijven. Want anders word je zo stijf als een plank ook al ben je beroepsrennen. Nee, dat gaan ze ook allemaal doen. Het is een vast patroon op de rustdag in de ochtend. Dan nou wordt er uh, gefietst en dan reizen ze gewoon eventjes in, uh, een uurtje of twee reizen gewoon even op een lift, zo zet je rond. Gewoon om die benen lekker te laten malen. Daarna dan zijn er gebruikelijke plichtplegingen, de persconferenties, de interviews, noem het allemaal nog op. En met name voor die twee jongens in het een klassement. Voor uh, Laurens ten Dam en voor Bouke Mollema. Ja, dat geldt natuurlijk wel dat dit een hele drukke dag is. Want geloof maar dat met die tweede en vijfde plek na twee weken door... ...dat de internationale pers ook grote belangstelling heeft. Dus makkelijker gesproken zo is dat in de Nederlandse pers op de stoep staat. Ja, dat zul je vandaag niet zien. Uh, iedereen is er. Nee, en de meest gestelde vraag zal vandaag natuurlijk zijn aan Bouke Mollema... ...van kan je dat vasthouden en ga je misschien nog een aanval doen? Ja, dat zal zeker zo zijn. En ik denk dat uh, Bouke Mollema op de vraag of hij die aanval zal doen... Uh, ...dat hij daar een beetje schokschouderend op zal antwoorden. Want uh, ja... Er staat 22 in het algemeen klasse met ik denk dat zijn doel op dit moment meer is het vasthouden van die tweede plek. Ja, laat Mark Smeets het niet horen dat jij zegt dat de avondetappe niet zoveel voorstelt. Maar je bedoelt het anders, begrijp ik. Maar uh, uh, waar, zal zich dan, uh, waar, is, waar zal de, de voorheen Rabo Ploeg uh, Belkin nu zich dan oprichten? richten? Richten ze zich echt op behoud, denk jij, van die tweede plek? Of misschien toch ook nog wel, en dat hopen wij Hollanders natuurlijk met z'n allen, op een etappenwinst, wie weet, op de Alp US? Dat, dat laatste, dat denk ik sowieso. ik denk in elk geval een van de doelen is. En dat uh, ja, voor de etappewinst. dan denk ik meteen aan iemand als Robert Geesink... Uh, misschien toch Laurens. En dan op een moment dat hij zich net zo goed voelt als gisteren. En stel je voor dat Christopher Froome... iets meer gevangen zit, bijvoorbeeld tussen de Spanjaarden... Uh, die, die, die, die, die hem op alle manieren probeert uh, aan te vallen... en uiteindelijk is hij blij dat hij bij die Spanjaarden kan blijven. Dat, dat zijn gewoon een beetje de scenario's. Dus ik kan me wel voorstellen... dat ze heel graag voor etappewinst willen gaan. Kijk, gisteren was er natuurlijk ook een scenario... ...dat het kon. Wout Pools, hè, van als Leiden DCM, die in die vroege kopgroep zat... ...dat was maar met één doel. Dat was om als eerste boven te komen op de man toe. Alleen die groep kreeg de ruimte niet. En nou is het maar de vraag wat er in de loop van deze tour gaat gebeuren. Dat moment misschien nog iets meer gezet is. Maar ja, kan dat nog meer gezet zijn dan wat op dit moment is gebeurd met Christopher Froome Echt prins heerlijk in die hele vrijheid. Nou, we gaan het met jou allemaal meemaken. Vanmiddag gewoon een rustige Radio Tour de Frans. Wat beschouwend, wat interviews. Uh, van jouw hand en van Sebastiaan natuurlijk. En op deze zender kunt u voor die tijd ook al de proloog beluisteren. Natuurlijk elke dag vanaf 11 uur. Debora en uh, haar mannen hier op Radio 1. En we beginnen zelfs nu al een half uurtje eerder... met een soort voorproloog. Jeroen Wielaert, die gaat met Lijn 1 een uitzending verzorgen... ook vanuit Zuid-Frankrijk. En dat begint dus om half 11 al hier op deze zender op de rustdag. Het is ook nog een rustdag, het is de dag eigenlijk ervoor... voor de Vierdaagse in Nijmegen. De 97e editie, die begint namelijk morgen. Onder de deelnemers zijn ook veel ouderen, zelfs van boven de 80. Marie Hopman is hoogleraar fysiologie aan het UMC Radboud in Nijmegen. En die gaat onderzoeken wat het geheim is van 80-plussers... die de Vierdaagse lopen. Zit is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel 80-jarigen lopen trouwens de Vierdaagse dit jaar? 245 mee. 245. En die ja. gaat u allemaal onderzoeken? Nee, we gaan ze niet allemaal onderzoeken. Wij hebben een groep van 50 daaruit geselecteerd. En waar gaat u precies naar kijken? Nou, we gaan eigenlijk kijken naar uh, twee aspecten. Het gedrag. Een stukje genetisch onderzoek. En dat gedrag richt ons vooral op bewegen, voeding, uh, roken. Maar ook op uh, risicofactoren. Dat doen we ook in de genen. Dus daar gaan we kijken naar familie. Uh, zo'n dochter, kleinzoon, kleindochter. En ook kijken wat er voor risicofactoren in de familie voorkomen. Bijvoorbeeld, komt er hoge bloeddruk voor? Komt er overgewicht voor? Uh, en dat soort zaken. Ja, u, ja. Wil, u wilt dus weten of het eigenlijk genetisch bepaald is... dat je, als je zo op hogere leeftijd komt... nog tot zo'n fysiek uh, bijzondere prestatie in staat bent? Ja. Of is het toch vooral het gedrag wat zij de nou ja, afgelopen 80 jaar uh, vertoond hebben... wat bepaalt dat ze nu nog heel erg uh, vitaal zijn? En moeten ze dan ook de dagen voorafgaand een, een boekje invullen met wat ze allemaal eten? Ja, ze vullen in wat ze eten, wat ze drinken. Uh, we zijn al uh, gisteren begonnen, al gisteren en vandaag meten ze eigenlijk helemaal door. We meten spierkracht, loopsnelheid, we nemen bloed af... We meten de bloeddruk, nou noem maar op. En uh, op die manier brengen we ze helemaal in kaart. Ja. En wat doet u dan tijdens de uh, Vierdaagse zelf? Nou, tijdens de Vierdaagse volgen we deze 80-plussers. We weten namelijk ook dat ouderen uh, een minder goede dorstprikkel hebben. Dat is ook bekend van uh, nou ja, bejaardighuizen, vertegenhuizen. In deze dagen, warme dagen, uh, overlijden daar meer mensen... omdat ouderen het lastig vinden om te drinken. ze we hebben weinig dorst. En wij onderzoeken dus ook nu tijdens de vierdaagse hoe is het drinkgedrag, hoe is de vochtbalans van deze mensen, maar ook wat doet de lichaamstemperatuur. Want die kan ook wel oplopen? Die loopt sowieso op tijdens inspanning, omdat de spieren veel warmte produceren en je die warmte niet voldoende kwijt kunt. Maar wij kijken vooral of het bij deze oudere mensen meer oploopt en of daar... Mogelijke risico in zit of dat we daar beter in kunnen adviseren. Nou, dan heeft u wel uh, op zich wel een goede vierdaagse uitgekozen. Uh, want het wordt volgens mij de komende dagen heel erg warm. 26, 27, tot soms 30 graden. Het wordt een prachtige week, uh, het wordt zeker heel warm en de, de, de vraag zal nog een beetje zijn, wordt het wat meer 25 of wordt het meer 30 graden, want 25 graden is nog wel goed, uh, goed te handelen zeg maar, maar gaat het echt richting die 30 graden dan, uh, dan wordt het toch echt een pittige uitdaging, maar het wordt sowieso een prachtige wandelweek. En gaat u dit onderzoek volgend jaar nog een keertje doen? Nou, uh, volgend jaar zullen wij waarschijnlijk weer met een ander thema komen... maar wij willen wel deze vitale 80-plussers gaan volgen in de tijd. Dus kijk, hoe gaat het nou verder met deze toch hele bijzondere groep? Nou, we zijn benieuwd naar de resultaten. Succes met alle metingen en uh, met de Vierdaagse. U loopt zelf natuurlijk niet mee. Nee, helaas niet. Nee. <laughs> Want u bent wel een wandelaar, de begrijp ik. Nou, mevrouw Hopman, dank u wel. Graag gedaan. Tot dag. ziens. Van 6 tot half 10 het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Cut this Top of the world, the imagine dragons. Kom. <lacht> Ik kan nog even zeggen, het komt uh, uit deze maand. Het is net uit. Toch wel leuk, uh, Wijnand? Ja, gezellig. Klinkt lekker. Toch? Daarom, lekkere ja. zomermuziek. Zo is dat. Jij hebt een paar files. Ja, ook een zomerse spits staat in totaal maar 30 kilometer file. Het meeste daarvan bij Amsterdam. Op de A1 vanuit Amersfoort is bovendien een ongeluk gebeurd. Er staat bij 1 Brugge 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A7 hoorn richting Zaandam. Voorknopend Zaandam, 7 kilometer. Dat had te maken met problemen op de A8 bij Oostzaan. Er stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Steeds meer Nederlanders. Die gaan aan de slag in Duitsland. Kippenslachterijen in het Duitse heeft bijvoorbeeld. Inmiddels ruim 100 Nederlanders aan het werk. En in een Duits vakantiepark werken ook tientallen Nederlanders in de horeca en de schoonmaak. Gert van der Wal is van het UWV dat Nederlanders helpt met het zoeken naar werk in grensstreken. Is er dan zoveel werk over de grens in Duitsland? Ja, dat klopt. Uh, in Duitsland uh, zien we gewoon in toenemende mate dat er uh, vacatures zijn die zijn niet kunnen vervullen. En uh, daar uh, spelen wij heel graag op in. Ja, hoe kan het nou dat daar vacatures zijn en bij ons werkloosheid? Ja, dat heeft denk ik te maken met de structuur van de werkgelegenheid, die daar toch, uh, toch anders is. Uh, de economie die draait daar uh, beter. En we zien gewoon dat uh, in ons geval dan zeg maar, hey, ik zit in Emmen precies over de grens, uh, daar is het, uh, is het flink opgekomen in de laatste uh, 10, 15 jaar... ook door de komst van een, uh, van een snelweg. Ah, dat soort uh, factoren hebben er dus ook mee te maken. Ja. Hoe, hoeveel Nederlanders, uh, want ik noemde een aantal uh, getallen... maar hoeveel Nederlanders uh, werken er over de grens? Heeft u daar uh, inzicht in? Het zijn, een, uh, het zijn een paar honderd die, er, uh, die over de grens werken... Uh, we zien niet allemaal natuurlijk, hè, omdat ze, uh, een aantal die bemiddelden wij en die blijven daar werken, en een aantal mensen vinden zelf ook hun weg. Uh, er zijn ook steeds meer instrumenten voor te vinden om zelf zeg maar, uh, werk te zoeken in, uh, in Duitsland. Wat wij, uh, wat wij wel zien is dat wij in toenemende mate ook uh, vacatures uh, krijgen vanuit Duitsland. Ze hebben ook, laten we zeggen, omgekeerd ontdekt dat er ook in Nederland mensen zijn die bij hun in Duitsland kunnen komen werken. Dat komt. Uh, aan de andere kant moet ik wel zeggen, het gaat ook niet vanzelf. We hebben daar een, een samenwerkingsverband met de werkgeversvereniging en de Duitse Agentuur voor Arbeid en, uh, en de EDR, Waarmee wij dan uh, samen dan de vacatures aan het opsporen zijn. En, uh, en de mensen benaderen. En ook de mensen die, uh, die willen werken in Duitsland voorlichten over de mogelijkheden. Uh, wat zijn de gevolgen ervoor als je gaat wonen, werken in Duitsland, wonen in Nederland... Uh, en ook, hoe solliciteer je in Duitsland? En om wat voor soort werk gaat, het? want ik, had, ik noemde net al de, de kippenslachterij... ik noemde de horeca en schoonmaak, dat zijn de uh, banen die er zijn? Ja, het is, het is, het is uh, zorg, is er ook nog bij. Uh, zorg, productie, uh, techniek en, en horeca... Uh, en voor sommige uh, beroepen is het van uh, belang dat mensen natuurlijk een bepaalde opleiding hebben. Uh, uh, en voor andere beroepen kun je het eigenlijk zo naartoe. Uh, naar uh, de productie is daar natuurlijk wel een voorbeeld van. Ja. Maar uh, je kan er wel zo naartoe, maar ik proef een beetje uit uw woorden dat het ook nog wel wat uh, voet in de aarde heeft. Of wat, wat, wat, wat, wat voetlang als en klemmen. Want u zei van je moet je goed laten voorlichten. Ja, absoluut. Uh, de, uh, wat voor de ene heel gunstig kan zijn, kan voor de ander juist ongunstig zijn. Uh, hè, zoals u weet, in Duitsland kennen ze geen hypotheekrenteaftrek. Dus dat is natuurlijk van belang om te weten. Van als je een hypotheek hebt, je bent alleen invadier, Nou, dan vervalt er een flink stuk. Heb je geen uh, hypotheek of kan de hypotheek op je, op je partnersnaam uh, komen, uh, dan kan het veel gunstiger zijn. Uh, maar, als je, uh, ja, maar als je nog gewoon in Nederland blijft, uh, blijft wonen en in Duitsland het geld gaat ophalen? Ja, je, je, je, je werkt onder Duitse arbeidsvoorwaarden uh, en ook het Duitse belastingrecht. Dus je hebt dan uh, geen hypotheekrente op aftrek meer als je alleen verdrietig zou zijn. Oké, okay, ja. Dus, ja, ja, dat, dat vervalt dan. Dus da, daar moet je wel ontzettend goed uh, over nadenken. Aan de andere kant, uh, als Nederlanders die banen innemen, uh, zijn er dan geen Duitsers die daar graag willen werken? Nee, dan hebben ze uh, uh, toch veel moeite mee om die te krijgen. We, zien, uh, uh, we hebben een werkloosheidspercentage van over de grens van ongeveer uh, uh, 3 tot 4 procent. En dan zit je echt op een werkloosheidspercentage... waarbij je echt in bepaalde sectoren flinke krapte krijgt. Ik begrijp het. Ik dank u wel voor het gesprek. Geert van der Wal van het UWV. Dus... De Tour de France, ja, We gaan er weer over verder. Er was genoeg stof gisteren om over te schrijven voor schrijvers, voor dichters. Want wat kregen we allemaal te zien? We kregen kale hellingen te zien. Kabaal, glorie, nederlagen, dosis chauvinisme, mensen in gekke pakken. Jeroen Wielaert had Jules Deelde gisteren te gast. De nachtburgemeester van Rotterdam. En samen volgden de heren de ontwikkelingen op de top van de Mont Ventoux. Op de top van de Van Toe staan we in een bocht vlak achter de finish. Dus we kunnen Chris Froome niet zien winnen. Attention, voiture. Maar het is wel zijn winnende verhaal. Jules. Nou vind ik uh, sterk gereden van hem zeg. Dank He? hm. Daar okay. maar toch niet veel verloren? Nee, nee, nee. Hoe zien ze eruit? Ja. Ja. Lauwens en Dam komt binnen, hoe ziet hij eruit? Nou, kijk, uh, kijk. ja. Beschrijf helemaal... hem eens. Nou, hij, hij zit helemaal kapot. Ja, logisch. Je hebt toch zelf gezien wat ze die gasten achter de rug hebben. Hey, kunnen leren. Hey? Die, die, die, die. Ze zijn afgebeeld, moet ik wel zeggen. Hey? Maar ja, dat valt ook niet mee. Zonder die, uh, uh, die, uh, die voedselsupplementen. Uh, hey? Laten we het zo maar noemen. Ze staan vlakbij.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 Qua beroepskeuze het, het wielrennersvak overwegen, dan, dan zouden ze een, een bezoekje aan deze etappe en op andere gedachten kunnen brengen. Dan, dan kan je beter wat anders gaan doen. Maar voor een dichter is het toch wel aardig om bij te wezen? Nou, vooral met, met de, als je met de auto boven komt natuurlijk. <lacht> ja, maar ja, dat moet, voor de romantisch, maar ik denk dat het, die renners die zijn niet zo romantisch zijn.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 Onze Jules Deelder, ik zit nog even in de Telegraaf te kijken of die... want we hebben een mooie overzicht van uh, Bouw en Lau. Eh, u kent het wel, de, de wielrenners, maar hij staat er niet achter... want het, het is een heel mooi overzicht met alle verslaggevers. Dus ook als u wilt uh, de verslaggevers in beeld zien... moet u de Telegraaf eens eventjes erbij pakken van vandaag. Goed, om half elf is Deelder helemaal uh, te horen. Dan gaat hij los hier op deze zender, want dan is hij te gast in lijn 1 mooi NOS Radio Journal Media Overzicht. We mixen ze gewoon allemaal door elkaar heen. Lars Geert hier. Dominique Strauss-Kaan heeft een nieuwe baan. De omstreden oudbaas van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF... en voormalig minister van Financiën van Frankrijk... is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen... van de Russische Regionale Ontwikkelingsbank. En die is in handen van de Russische oliegigant Rosneft. Dat meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Strauss-Kaan verliet het IMF twee jaar geleden... omdat hij in een hotel in New York een dienst seksueel misbruikt zou hebben. Hij ontkende de beschuldiging en de strafzaak tegen hem werd geseponeerd. Wel trof hij een schikking met haar. Bij ongeveer 30.000 Bedouïnen in Israël wordt voor het eerst in hun leven vuilnis opgehaald. Het ministerie trekt er volgens de Israëlische krant Haaretz... de komende vijf jaar 40 miljoen euro voor uit. Met deze maatregel hoopt de Israëlische overheid een eind te maken aan de praktijken van het verbranden van afval van de Bedouïnen in de Negev-woestijn, omdat dat ecologische en gezondheidsproblemen veroorzaakt. De brandweer verwacht nog de hele ochtend bezig te zijn... met het nablussen van het afgebrande pand van partycentrum Het Hulscher in Saasveld. Dat schrijft RTV Oost. Rond één uur vannacht brak er brand uit in het pand. De uitslaande brand veroorzaakte een enorme vuurzee en een grote rookpluim. Er was niemand binnen. De tegelsweg in Vendo is het dikwoord geweest voor een reclamespot... met Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel. De Duitse coureur werkt, eh, coureur, werkt volgens L.E. mee aan een commercial voor winterbanden... De straat kreeg voor de opname een laagje nepsneeuw. En ook werd er een kerstboom opgetuigd. De Tegelseweg in Venlo kreeg de voorkeur boven andere mogelijke locaties in Nijmegen, Luik en Maastricht. In oktober is de commercial te zien op de Duitse televisie. Een maand later wordt het reclamefilmpje met de drievoudig wereldkampioen Vettel ook op de Nederlandse televisie uitgezonden. Sneeuw op 15 juli. Ook dat hoort u op Radio 1. Straks nog veel meer nieuws.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 ga snel naar leaseplan It's easier to lease plan.